advice voor de young at heart ...van de bestverkochte cd's van Nederland nog steeds van deze week. Hij staat op nummer 10, de Seeds of Love was dat van Tears for Fears. De nieuwe binnenkomers neem ik uiteraard het volgende uur even met je door. Het tweede uur van de cd-show. Eerst een splinternieuwe cd-single van Don Henley eh, verscheen... <coughs> ...New York Minute. En eh, er staan drie stukken muziek op, totale speelduur, 19 minuten en 10 seconden. En het New York Minute, dat is eh, de nieuwe single van het album van Don Henley... Maar wat ook op deze CD single staat, en dat is eigenlijk nog veel interessanter, is Sunset Grill, maar dan in een live uitvoering. Het is nog niet zo lang geleden, is het opgenomen. Don Henley, New York Minute. Het was toch echt live Don Henley van de cd-single New York Minute. Je luisteren naar Sunset Grill. Eens even kijken wat er deze week nog meer uitgekomen is op cd-single. Wonderland van Lina Lovitch. State of Mind van Fish. Steamy Windows van Tina Turner. Forever Blue van Swing Out Sisters. Nights in White Satin van de Moody Blues. Big Time van C.C. Catch, Chris Weah en Road to Hell. ub Be 40 met Homely Girl. Inner City met What You Gonna Do. Jermaine Jackson met Tren Amour. After the Love van Jesus Loves You, Bed of Nails van Alice Cooper, Living Color met Glamour Boys. Love met, uh, of Love moet je eigenlijk zeggen, met Welcome to My Party. Rod Stewart en This Old Heart of Mine, Otis Wedding met Sitting on the Dock of the Bay, Imagination met Just an Illusion en de laatste Transmission, Vamp en Born to be Sold. Morgen staan ze weer op pagina 357 van Teletext. En dan een CD die nog warm is, Duran Duran en Decade. Een verzamelaar met alle grote hits van Duran Duran de keurig opgezet. Je hoort achtereenvolgens Save a Prayer en daarna uit de James Bond film A Few to a Kill. Hier is Duran Duran. Till we- die. 10 minuten voor half tien. Je luistert in hi-fi stereo naar de cd-show van Atros. Dit was Duran Duran en de verzamel CD van Duran Duran heet Decade. Ja, dan nu een hele andere koek, want je gaat luisteren naar Adrian Borland en het album heet Alexandria. Wie is Adrian Borland? De zanger en gitarist van The Sound. Hij was ook te horen op een product van de Dead Kennedys al uh, enige tijd geleden. Van dit album van Adrian Borland hoor je Beneath the Big Wheel en daarna Other Side of the World. Adrian Borland. Pulled off the road, millions move on Catch my breath for a second, was a second too long I guess where I am is where I belong Beneath the big wheel It was day to day and I lived and learned Out of steel, await my turn. 'Cause nothing's fair, and nothing's fairly earned. When you're on the big wheel, I'm living with nothing beneath me. Straining my neck so I can see the thing that been so. you trust and who can you blame? They say two thousand years it's always been the same the same names running the same games on the big wheel I'm living with nothing beneath me straining my neck so I can see the thing that's been so I'll be. Adrian Borland was dat. En de cd heet Alexandria. Een hele tijd geleden, en dan spreek ik over weken terug... kreeg ik een brief van een van de luisteraars. En die had een cd ergens opgespoord van The Innocence Mission. En dat is ook de titel van de compact disc. Volgens mij had hij hem eh, zelf uit Amerika gehaald. Of ergens bij een importplatenzaak was hij hem tegen het lijf gelopen. In ieder geval, ik heb er heel wat moeite voor moeten doen... om die cd nu in handen te krijgen. Het heeft een tijd geduurd, maar... Vanavond dan eindelijk in de CD-show, voor speciaal voor die luisteraar. Eh, want het materiaal wat erop staat is zeer interessant. Je gaat luisteren naar Black Sheep Wall en daarna Clear to You. En de centrale figuur in die Innocence Mission is Karen Parrish, zang en toetsen. En dan eh, verder bestaat de groep uit broer Don Parrish op gitaar, Mike Bits op bas en Stevie Brown op drums. De opnamen werden gemaakt onder productionele leiding van Larry Klein in eh, twee studio's in L.A., Louis Klein is ook de man achter Johnny Mitchell, om maar eens een naam te noemen. Je gaat dus luisteren naar die uh, Innocence Mission en de cd heet ook die Innocence Mission. En als je je afvraagt wat er vanavond met mijn stem aan de hand is, ik heb een bakkie te sterke koffie hier in de studio. die Innocence Mission en de cd heet ook zo. We zitten nu toch bij de import, eens even kijken wat er deze week eh, nog verder via de import binnengekomen is. Greatest Hits van Burt Beckerweck, Dreamer van Bobby Bland. Cap Calloway van Cap Calloway. Four Way Street van Crosby, Stills, Nash Young, die doen we straks. De Greatest Hits van The Fix, Ahmad Jamal met At Is Very Best. The Kings met Money Ground... Music for Piano and Drums van uh, Patrick Moraes en Bill Bruford. One More Time van Billy Stewart. En de laatste The Chess Box van Muddy Waters En dat zijn de importen van deze week. Deze volgende komt ook uit de import. Mike Bett was ook een importtitel. Was die de vorige week al niet? Ja, dat dacht ik wel. Maar toen hadden we er geen tijd meer voor. We draaiden twee weken geleden Classic Blue van Justin Hayward met het London Philharmonic Orchestra. en uh, Ik sprak na het draaien van de CD... De hoop uit dat er van Mike eens een keer iets op cd uit zou komen. Nou, Dat is nu het geval van Mike Bett, kwam uit Songs of Love and War. Eigenlijk heeft hij een heleboel eigen composities opnieuw op de plaat gezet. Een paar bekende kom je erop tegen. Maar ook dit keer uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra, waar hij zelf voor stond als uh, dirigent. Mike Bett is trouwens iemand die al jaren in de muziek zit, want hij begon zijn carrière met het schrijven van muziekjes voor uh, reclames... En voor, uh, hij maakte jingles in zijn begintijd. Songs of Love and War van Mike Bett, nogmaals samen met het London Philharmonic Orchestra. En één lang stuk ga je horen, het heet Sailing Ships from Heaven. Mike bed was dat van de import-cd Songs of Love and War. De laatste cd in het eerste uur van de cd-show is er een van Roy Orbison. Hij heet A Black and White Night Live. Een jaar geleden, ruim een jaar geleden, kwam er een video uit. En eh, daarna verscheen er van het, het uh, muziekspoor, zeg maar, een bootleg op cd. En de platenmaatschappij van Roy Orbison heeft nu besloten... om zelf dan maar de compact disc ook uit te brengen. Met betere kwaliteit uiteraard. Dat was het afscheidsconcert van Roy Orbison, waaraan werd meegewerkt door onder andere Jackson Brown, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes, Elvis Costello, Bruce Springsteen en Tom Waits. Dat zijn allemaal grote namen. Nu dus ook op compact disc via de legale weg. Luister eens naar Only the Lonely en nog een stukje van It's Over. Hier is Roy Orbison. Dum, dum, dum, dum, dum, de de Only I cry Tracks van het album vind ik nog steeds een nummer wat ook op single is uitgeweest, maar ik vind de tekst nogal sterk. Het heet uit vrije wil. Op het strandmiddag zich erin met beschermingsfactor 7 om de hitte van de zon maar te verzachten.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 Voorzien. Van een roestvrij stalen slot, van drie per week kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. En zij die blut is en uit armoede moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit om met lucifers te spelen. Als hij staat te tanken bij een tankstation. En hij moest het schermen zon, wanneer hij zelf moet spelen. En gaat zondags nooit meer naar het stadion. Het vrije wil, roept die niet meer. Uit vrije wil speelt die ruzie roulette Want liefde rekent niet, kijkt niet achterom. Liefde is blind en misschien wel.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 Heet het album van Het Goede Doel, nieuw op nummer 52 deze week in de CD Top 100. Ja, en dan nu weer een CD-single van Fish, de voormalige zanger van Marillion. De CD-single heet State of Mind, uiteraard, want dat is op eh, normaal single ook uit. Er staan drie stukken muziek op, totale speelduur, 15 minuten en 19 seconden. En naast de standaard uitvoering van State of Mind staat er ook nog een presidential mix op van hetzelfde nummer. En die ga je nu horen.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 Fish. En de presidential mix van State of Mind vanaf CD Single 3 inch formaat is die dus uh, kleine formaat. Zodanig het overzicht van wat er in Nederland is uitgekomen deze week op de compact disc. Maar eerst opnieuw een verzamelaar. Want vandaag verscheen van Robert Palmer Diction Volume 1. Nou dat belooft wat, er zullen er nog wel meer volgen dus. Maar op deze verzamelaar staan uh, heel wat grote hits van hem onder andere. En daar beginnen we mee John and Mary en daarna Sweet Lies Robert Palmer. Second floor Fiction Volume 1 van Robert Palmer was dat. Wat is er deze week in Nederland verschenen op Compact Disc? En voor ik de hele waslijst opnoem, even het volgende. Ik kreeg laatst een klacht van een van de luisteraars. En die was wel een beetje terecht dat er maar drie pagina's zaten op pagina 357 van Trostele tekst. Nou is dat zo'n beetje, of zeg maar bijna het maximum, maar we krijgen een extra pagina er nog achter, zodat we nog wat meer releases kwijt kunnen op pagina 357, morgen staan ze er weer op. Bij Imai liedjes uit de krullentijd, nee knullentijd volgens mij, van Robert Long. Vaux Preférences van Yves Dutay en dan bij Polygram Scarlet and Other Stories van All About Eve, Welcome to The Beautiful House die hadden we vorige week, This Time Around van Green on Red. Love Lines van The Carpenters, Level Best van Level 42 en Nothing Matters Without Love van Seduction. Bij BMG, Woman to Woman van Clio Lane, Robert Palmer met Addiction Volume 1. Roy Orbison, Black and White Knight, die hoorden te sax, Saga met Beginner's Guide 2 en Grateful Dead met Build to Last. Bij CBS, de CBS Collection van de Rolling Stones. Dat is, uh, het is een box met 10 cd's erin, dus het zal best wat kosten. Question of Time van Jack Bruce, Book of Days van de Psychedelic Verse... en Wonder Cachene van Nena Tot besluit bij Wea Totally Religious van de Screaming Blue Messiahs... Who's Last van de Who en Journeyman van Eric Clapton. Dat waren de releases van deze week. En dan gaan we nu terug naar 1976, want toen verscheen het eerste album van Firefall... Het heet ook hetzelfde, het album Firefall. Firefall komt uit de USA en ze maakten in totaal drie albums. De band bestond uit Rick Roberts, bekend van de Flying Burrito Brothers. Jack Bartley van Graham Parsons. Mark Ants van uh, Spirit. En uh, Michael Clark van The Birds. En verder nog Larry Burnett. Uit 1976 dus Firefall van Firefall. Luister eens naar Cinderella en daarna You're the Woman. I saw your face and that's the last I've seen of my heart 1976 van Firefall en de cd heet ook zo. Het is twee minuten over half elf, eigenlijk de hoogste tijd voor de prijsvraag. Maar Jan van Ditmars is nog bezig met het sorteren van de post. Dus na de volgende cd is Jan aan de beurt. We gaan eerst luisteren naar het nieuwe album van Warren Sivon. Het album heet Transverse City. Warren Sivon is songwriter en zanger die in 1976 als zijn eerste album afleverde. Gewoon een beetje rijpaanslag op de stem vanavond. Uh, aan het album wordt onder andere meegewerkt door, en dat zijn een paar grootheden, David Gilmer op gitaar. Corea op piano en uh, op harmony, vocale, hoor je J.D. Sutter. Dat is niet mis. Transfers City van Warren Sivon. Je hoort eerst Run Sway Down met een gitaarsolo van uh, David Gilmer. Een bescheiden solo, maar wel interessant. En daarna They Moved the Moon, Warren Sivon. Warren Sivon was dat en de cd heet Transverse City. In het eerste stuk hoorde je dus op gitaar David Gilmer. En over David Gilmer gaat de prijsvraag worden. Via de import kwam de volgende, ja moet ik eigenlijk zeggen, mini-cd uit van Die Depeche Mode. Hij heet Personal Jesus. Er staan acht stukken muziek op, acht tracks eh, staan er op die mini-cd. En eh, daarvan zijn vijf verschillende eh, uitvoeringen van het nummer Personal Jesus... En wat ik je nou zo graag wil laten horen is de akoestische versie van het nummer, want dat is zeer de moeite waard. De CD uit de import heet dus Personal Jesus van Die Mode. versie van Personal Jesus van Die Mode Via de import is die te koop. De laatste cd is van een groep waar ik nog nooit van gehoord heb. Mos Je schrijft Marie Otto Zeeland Zeeland. En de cd heet Mystique and Identity. Je gaat uh, nog een gedeelte van een track horen. Het heet Nicky. Dit was voor vanavond de cd-show met Jan van Ditmars, Chris Groothoff en Wim van Putten. Graag tot volgende week. Thank uh you. -huh.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 En nemen een hand geld op bij meer dan duizend geldautomaten door heel Nederland. En net zo makkelijk rekt u een volle tank benzine af. Tja, met een Eurocheckpas heeft u gewoon meer in uw vingers. Eurocheckpas. Altijd je bank bij je. Goedemorgen, kaartjes alsjeblieft. Er is maar één kaartje dat geknipt is voor een conducteur. En dat is de gele kaart uit zijn tv-gids. Want als je die invult, speel je mee in de bankloterij. En maak je kans op prijzen van een tientje tot een ton. Over enkele ogenblikken lopen we binnen. Op spoor 8. Voor een tientje wordt je rekeningnummer je lotnummer. In de bankloterij. Brrr, ze komen er weer aan. De winter en de gasrekening. Gelukkig heb ik nu een Nefit Turbo HR-ketel. Heel zuinig, heel comfortabel en ook ons milieu is beter af. Kijk bij de Nefit dealer. Nefit Turbo. Zuinig met energie en milieu. Het is 11 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP... Oost-Duitsers die naar het Westen willen kunnen voortaan rechtstreeks naar West-Duitsland reizen, maar uitreisvisa blijven nodig. Het Oost-Duitse politiebureau loopt met deze maatregel vooruit op een nieuwe wet die de Oost-Duitse burgers vrijheid van reizen moet garanderen. De West-Duitse regering heeft Oost-Duitsers die naar de Bondsrepubliek willen komen gevraagd daar nog eens goed over na te denken. De regering in Bonn wijst op huisvestingsproblemen en de naderende winter. De West-Duitse bondskanselier Kool is onmiddellijk na zijn aankomst in Warschau besprekingen begonnen met de Poolse premier Mazowiecki. Kool, die zes dagen in Warschau zal blijven, is de eerste bondskanselier sinds 1977 die Polen bezoekt. De West-Duitse justitie heeft twee Palestijnen in staat van beschuldiging gesteld, die worden verdacht van het plegen van twee bomaanslagen op Amerikaanse militaire terreinen in de Bondsrepubliek. Beide aanslagen mislukten. De twee Palestijnen werden een jaar geleden gearresteerd. Shell en Axo gaan de productie van PVC uitbreiden. De gezamenlijke dochteronderneming Rovin produceert nu ruim 200.000 ton. Dat zal 300.000 ton worden. De vereniging Milieudefensie heeft onlangs juist aangedrongen op een vermindering van de PVC-productie. PVC wordt vaak gebruikt in verpakkingsmaterialen en als die in vuilverwerkingsinstallatie worden verbrand, ontstaat dioxine. Nederlandse ziekenfondsen zijn bereid het aantal open hartoperaties die ze vergoeden uit te breiden. Wat de VNZ betreft kunnen er 700 bijkomen, wat het totaal per jaar brengt op 11.500. Vooral patiëntenorganisaties dringen al lange tijd aan op meer operaties omdat de wachtlijsten te lang zijn. Het weer van het westen uit toenemende bewolking, gevolgd door enige regen, middagtemperatuur ongeveer 12 graden, een waarschuwing voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Tessel zuid tot zuidwest 8. Rotterdam en IJsselmeer, zuid tot zuidwest 7. Tot zover dit anp bulletin. Verkeersinformatie. Op de A10 Amsterdam richting Zaandam staat voor de Koentunnel een file van 3 kilometer. Einde van deze verkeersinformatie. Rémi Martin, fine Champagne Cognac. Wat is dat eigenlijk? Aan de telefoon vanuit Frankrijk, Jan-Piet den Dulk En hij weet er meer van, Jan-Piet? Nou, vanmiddag zijn we afgereisd naar de eigen kuiperij van Remy Martin. En hier wordt duidelijk dat je kooiak niet zomaar in een willekeurig vat kunt laten rijpen. Mm -hmm. Dat moet volgens Remy Martin om te beginnen, moeten dat kleine vaten zijn. Hoezo zo klein? Nou, de jarenlange wisselwerking tussen het hout en de kooiak tijdens de rijping geven de kooiak niet alleen zijn fraaie gouden kleur, het is ook bepalend voor de smaak. Oh. En hoe kleiner het vat, des te intensiever het contact. Dat betreft. Dus, ja, maar ze gaan hier wel ver hoor. Het Hout bijvoorbeeld. Dat moet per se eikenhout zijn uit de bossen van Limousin. Daar staan ze op. Net als bij de druiven die, zoals je weet, voor Remy Martin alleen uit de grande et petit champagne komen. Ja. Het valt trouwens op dat veel beroemde namen hier hun vaten bestellen. Oh ja. Mouton Rothschild, Chateau Magot en... Zo nou, kan ik nog wel uren doorgaan. Maar dat doen we niet, Jan-Piet. Uh, ja. Waar kunnen de luisteraars die of wat meer willen weten terecht? Bij een goede slijter. Die kan je natuurlijk alles vertellen over... Remy Martin. fine champagne cognac. Als u nu of straks in bed ligt, ga dan eens na hoeveel jaren uw matras al meegaat. Net als andere zaken heeft ook uw oude matras niet het eeuwige leven. Koop daarom op tijd een nieuwe matras. Dan pas kunt u echt zeggen, wel welterusten. Echt slapen doe je pas op een nieuwe matras. Op een rustig moment hebben we de uitvaartverzekering van onderlinge hulp gekozen. Die naam gaf ons vertrouwen. Als er nu plotseling met een van ons iets gebeurt, regelt en verzorgt Onderlinge Hulp de complete begrafenis of crematie. En die zekerheid wilden we elkaar graag geven. Onderlinge Hulp. Vraag uw verzekeringsadviseur of schrijf antwoord nummer 16, Enschede. Uh -huh. Vier en 4,5 minuten over de elfist geworden. Voor Session gaan we weer overschakelen naar Nick Jaars café in Laren, Noord-Holland. Productie van Session Dick de Winter. Uw presentator is Kees Grama. Goedenavond. dankjewel je hartelijk welkom. Ja, ook u buiten allemaal bij onze 852e uitzending. Het is een beetje rumoerig, maar dat, komt, dat wekt deze muziek op, want we hebben namelijk vanavond een uitbundige salsa happening. Weliswaar bestaat het orkest slechts uit vijf mensen, maar ze spelen voor tien. En bovendien in dit programma, en dat kunt u thuis meemaken als u goed in uw radio kijkt, hebben we ook nog een danseres. Die komt later in het programma aan bod, maar zal door orkestleider gepresenteerd worden. Ik stel u voor aan een uitzonderlijk gezelschap, muzikanten. en ik begin met uh, de saxofonist uit New York, Mr. Alain Hoist. Op het normale slagwerk en timbales uit Frankrijk, Mr. Christian Nicola. De bassist van dit gezelschap komt uit Nicaragua en heet Aquilas Tapia. En dan ik denk dat vele van u hier gekomen zijn om nog eens een keer te kijken naar die fantastische kleine danser. En zanger die 63 jaar geworden is, kort geleden. En zeven jaar geleden was hij hier met Tito Puente en Mr. Carlos Patado-Valdez. Ja. Ja. Hij speelt voornamelijk conga's vanavond, buiten het dansen en zingen. Hij is gekleed in een eenvoudig driedelig kostuum met een rode das en een blauwe pet. Ja. Ja. En tenslotte. De man die het orkest leidt en die voor het eerst hier in onze club is, wel een paar maanden in Nederland was, en die met alle groten uit zeg maar, de sfeer van de Q-bob heeft gespeeld.